Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. En zo direct in vrijdagmiddag live een debat over de vraag... of de politie meer met criminele infiltranten moet gaan werken. Nu eerst het NOS-journaal Remonseree. Nederland stapt naar het internationale zeerecht tribunaal in de zaak van de Arctic Sunrise. Het schip van Greenpeace dat onder Nederlandse vlagvaart werd twee weken geleden geënterd door de Russische kustwacht. De dertig bemanningsleden onder wie twee Nederlanders zijn opgepakt. Zij worden beschuldigd van piraterij. Met een arbitrageprocedure wil minister Timmermans laten vaststellen of Rusland het schip wel mocht opbrengen. Om de bemanningsleden vrij te krijgen gaat Timmermans verder op de diplomatieke weg. Van de aanklacht van piraterij begrijpt hij in ieder geval niets. Ik wil graag hun argumenten horen uh, uh, waarom dit uh, met piraterij te maken zou kunnen hebben. Ik zie dat niet. Ik kan geen enkele juridische grond uh, bedenken waarom dit piraterij uh, uh, zou zijn. Maar ik hoor graag van de Russen wat hun argumenten zijn. Maar mijn inzet is om te proberen de mensen zo snel mogelijk in vrijheid te krijgen. Premier Rutte vindt dat het kabinet het CDA vergaand tegemoet is gekomen... tijdens de onderhandelingsbespreking over de begroting voor volgend jaar. Hij vindt het jammer dat de grootste oppositiepartij in de Eerste Kamer is afgehaakt. Het, het CDA is een oppositiepartij, heeft het volste recht om op enig moment te besluiten... te zeggen, uh, wij zien geen onvoldoende aanknopingspunten om verder te spreken. Uh, daar gaat het CDA over, ik respecteer dat. Waar wij over gaan is of we serieus hebben gepoogd en erbij te houden. Ik meen dat dat meer dan het geval is. Uh, en verder stel ik vast dat het loopt zoals het loopt en respecteer ik dat. De minister-president is blij dat Buma heeft laten weten... dat het CDA bereid is het kabinet in de toekomst nog wel te steunen op andere punten.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 Personeel van de luchtvaartmaatschappij VLM voert actie op Rotterdam Airport. Ze protesteren tegen het ontslag van acht piloten. dat volgens hen geheel onverwacht kwam en bovendien onnodig is. Alle VLM-vluchten vertrekken vandaag en in het weekeinde met een uur vertraging. VLM is onderdeel van Air France KLM en vliegt onder de naam CityJet. Het gaat om lijnvluchten naar Europese steden. waar vooral zakenreizigers gebruik van maken. En die hebben wel begrip voor de actie, zegt FNV-bondgenoten. Dat, dat, dat vinden ze heel acceptabel. Uh, de passagiers krijgen voor ons ook allemaal uitgereikt een, een, een, een brief waarin uh, vertelt wat er aan de hand is. De, de, de piloten doen ook uitleg in het vliegtuig wat er aan de hand is. En uh, tot nog toe hebben we uh, er alle begrip van gekregen. En dan het weer. Geregeld zon, maar ook kans op een enkele bui. Temperatuur 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht in het oosten regen. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. En dan is de kans op een bui. Het wordt morgen 16 tot 20 graden. En hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? Van ANWB, Erwin de Hart. Ik heb drie files. Allereerst op de A10, Ringwest, richting Den Haag... bij de Koentunnel, 2 kilometer. Op de A20, Gouda, richting Hoek van Holland... voor knooppunt Kleinpolderplein, ook 2 kilometer. En door een autobrand op de A28, Hogeveen, richting Zwolle... staat tussen afrit Nieuw-Leuzen en afrit Ommen... 3 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. En zo direct in vrijdagmiddag live, Justus van Oel over de Vira...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 Een goede middag. Welkom vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Justus van Oel over de Vira. En moet de politie meer met criminele infiltranten gaan werken? Peter Oskam van het CDA vindt van wel. En advocaat Nico Meijering vindt van niet een debat. Geef je mening, twitter ons, hashtag AvroVML. Of bekijk ons op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglive.afro.nl. De rubriek over de nieuwe app. Deze week lanceerde Apple een nieuwe app, eClay. Een app waarmee je via je smartphone meteen op de hoogte bent... van alle nieuwsartikelen over rivierklei. Te gast is Alexander Klupping, de internet-expert van DWDD. Alexander, welkom. Ja, eClay, het nieuwste van het nieuwste. Ja, dit is echt heel vet, Matthijs. Uh, Angela. Ik bedoel, dit kan gewoon echt wel heel groot worden... Leg even uit wat het precies inhoudt. Nou, vroeger had je, zeg maar, dat als je meer wilde weten over rivierklei, dan moest je naar een bibliotheek of een krant, of je moest net zo lang tv kijken tot er iets over rivierklei werd gezegd. En dat duurde soms uren. Precies, dat was heel onhandig. Nou, toen kwam internet en werd het al iets makkelijker. Maar zelfs nu, als ik gewoon achter mijn iPad zit en ik wil het laatste nieuws over rivierklei. Dan moet ik dat eerst helemaal zelf gaan googlen. Ik moet zelf helemaal aanvinken dat ik alleen resultaten wil van de afgelopen 24 uur. Ik moet zelf al die links gaan aanklikken. Ja, het kost te veel moeite. En ja, ik heb heel veel vrienden die gewoon niet meer de laatste ontwikkelingen over rivierklei bijhouden omdat het gewoon te ingewikkeld is en mensen gaan niet meer 50 seconden bezig zijn om informatie op te zoeken. Maar met eClay gaat dat dus veranderen, denk jij? Dus? Ja, we hebben dus nu hebben ontwikkeld. Het zijn een paar uh, nerds bij Apple en die zijn er heel lang mee bezig geweest. Dat is een app waarmee je dus real time op de hoogte wordt gehouden van alle data over rivierklei. Dus uh, dat zijn nieuwsartikelen, overheidsrapporten, foto's van uit de waarde, alles. Maar hoe werkt dat dan? Dus ik heb die app... en dan krijg ik elke dag op mijn telefoon een overzicht met alles wat... Nee, het is, wat... is real-time. Dus hoe het werkt is... Uh, je krijgt gewoon op het moment dat je iemand ergens ter wereld iets publiceert... wat Rivierklei gerelateerd is... dan krijg je gewoon een pushbericht, een, een notificatie op je telefoon... en dan kun je dat meteen lezen. Ik bedoel, dit is wel echt heel vet. Maar word je dan niet gek van al die berichten de hele dag? Nou ja, niet als je heel erg geïnteresseerd bent in Rivierklei. Nee. Kijk, in het begin zijn het misschien maar 50 berichten per uur, maar... Ik denk echt dat het heel groot kan gaan worden. En dat mensen hierdoor veel meer over Rivierklei gaan nadenken. En dat het gewoon veel belangrijker wordt. Want nu is het zo... Ik ken niemand die elke dag zeven kranten gaat kopen... om te kijken of er iets in staat over bodemsoorten. Terwijl straks word je gewoon de hele dag overspoeld met rivierklei. Ja, dat wordt echt een revolutie. En ik kan het gewoon installeren op mijn eigen iPad. Ik heb geen uh, speciale klei-tablet nodig. Klei-tablet, -klei nee. Maar in elk geval, oude journalistiek, oude media... die hebben gewoon nog geen idee wat er aan zit te komen. Want als iedereen straks alleen nog maar met één onderwerp bezig is... en je schrijft er niet over... Ik bedoel, op een gegeven moment gaan mensen gewoon geen kranten meer kopen. Dus kranten zouden hierop in moeten springen... door meer aandacht te besteden aan Rivierklei. Ja, elk uur minstens een aantal artikelen over Rivierklei. Anders ga je de slag gewoon echt verliezen. Dat zie je nu al gebeuren. Ja... Uh, ja, misschien een rare vraag, maar wat hebben we er eigenlijk aan? Want ja, ik vind het bijvoorbeeld een heel oninteressant onderwerp. Ja, maar dit zei iedereen ook toen de iPhone kwam. En nu heeft iedereen zo'n ding, weet je wel. Dat is iPad, precies hetzelfde. Ik bedoel, over twee jaar praat iedereen alleen nog maar over rivierklei... en dan wil je gewoon kunnen meepraten. Dus hm. ik denk echt dat het gewoon best een grote ontwikkeling wordt. En dat we, dat we als samenleving ons voor het eerst heel erg gaan toeleggen op één onderwerp. En dat we met z'n allen heel veel weten over één ding. Ja, dat wordt wel echt een ding. Nou, oké. Okay. Ja, het is helder. Dus uh, iedereen met een iPhone 5 kan hem gewoon downloaden. Nee, het is alleen voor iPhone 7 en uh, die komt over twee jaar uit. Oké, okay, uh, maar verder is hij wel uh, gebruiksvriendelijk. Ja, ik vind het echt heel vet. Het is gewoon eindelijk een interface die real-time data kan matchen met interactieve content. Met echt heel veel instant browser value. Echt een voorbeeld van personalized feature functions online, cappuccino, face-to-face -face netwerk. Ja, ik vind dat heel vet. Alexander Klupping, dank voor je komst.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 Vandaag gaat het over de inzet van criminelen door politie. Minister Opstelten wil namelijk dat de politie vaker... criminele infiltranten inzet om zaken op te lossen. Dat dat ook mis kan gaan bleek in de begin jaren 90, vorige eeuw... tijdens de IRT-affaire, waarbij onder het oog van de politie... door een infiltrant duizenden kilo's drug, drugs werden doorgevoerd. De Tweede Kamer gaat er volgende week over debatteren. Wij nemen hier alvast een voorschot met Peter Oskamp, Tweede Kamerlid van het CDA, oud-rechter ook... en strafrechtadvocaat Nico Meijering. Allebei welkom. Ja. Meneer Oskam, u vindt net als de minister begrijp ik... dat de inzet van criminele infiltranten soms moet kunnen. Heeft u daar, toen u nog rechter was, ook mee te maken gehad? Uh, nee, want uh, de criminele burger is op dit moment verboden. Uh, uit de Van Tra periode is er een motie ingediend door Ella Koolsbeek... toen ze nog Kamerlid was en toen heeft ze gezegd... ja, dit moet eigenlijk niet kunnen. Van Tra heeft zoveel uh, uh, ellende laten zien dit moeten we niet meer doen. Toen heeft de Kamer daar uh, positief op gereageerd. Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen geweest in 2003. Ik dacht dat het uh, Heers Berlin was. Die zei van ja, in terrorismegevallen zullen wij toch wel soms dieper moeten infiltreren... Ja. In, die, uh, in die criminele organisaties. In maar die dan, gaan, dan gaan we over het ja? nu. Dat doen we aan de hand van een stelling. Die zal ik zo even formuleren. Maar eerst even in hoeverre uw persoonlijke ervaring zeg maar, hè, met die, met die infiltrant. U zegt ja. nee, dat, want dat mocht niet. Nee. Meneer Meiring, u bent het als advocaat ook niet tegengekomen om die reden. Want het mag niet. Nee, ik zal het niet gauw tegenkomen. Omdat uh, uh, wij geen cliënten, daar heb ik het over mijn collega's en ik... geen cliënten bijstaan die met de overheid samenwerken. Dus uh, ik zal het niet uh, op die manier tegenkomen. Ik, ben het natuurlijk, ik heb het natuurlijk wel met rode oortjes gevolgd. Uh, begin jaren negentig. De iat Ja, daarom ja. is het natuurlijk ongrijpelijk dat men dit voorstel weer Ja, doet. daar gaan we het over hebben. We hebben de stelling als volgt geformuleerd. De politie moet vaker criminele infiltranten inzetten. Uh, meneer Oskam, uh, uh, ja, u, u vindt van wel. Waarom? Nou ja, van wel. Ik ben gematig positief. Dus uh, ik vind dat er heel veel vragen nog aan, aan opstelten zijn te stellen. Met name over de veiligheid van de criminele burger maar ook onder de voorwaarden uh, wordt het gedaan, hoe het wordt gedaan. En ook wie daar toestemming om geeft, geven. Want opstelten vindt nu dat hij zelf toestemming moet geven... dat het een paar keer per jaar voor gaat komen waarbij je kan afvragen, vraag ik me als oud-rechter en oud-rechtercommissaris af... of je niet, zoals bij andere opsporingsmiddelen, bijzondere opsporingsmiddelen... een bevoegdheid uh, vooraf bij de rechtercommissaris moet hebben. Ja, dus u zegt, ik heb vragen over de manier waarop... Ja. maar dat het meer zou moeten kunnen, vindt u wel. En waarom dan? Nou, ik snap dat wel. Omdat uh, wij praten veel met politie en justitie... en dan komt het toch uit dat ze heel vaak niet kunnen doordringen... tot de criminele organisatie. Dus de kleine jongens worden wel gepakt. De grote jongens, die blijven zitten, die blijven ongemoeid... en die gaan ook vrolijk verder. Dus als je het echt wil aanpakken bij de wortel, dan zal je ook dieper in die organisatie moeten gaan. Nou, we kennen wel het fenomeen politie maar dat is natuurlijk gevaarlijk. Je laat politiemensen laat je, uh, uh, in het criminele milieu rondlopen. En ja, dat valt toch op. Dat is toch, toch vrij lastig. Die op... vallen eerder door de mand? Nou ja, die komen niet zo diep in die organisatie. Meneer Meijering, het is nodig om die juist die grote criminelen te kunnen pakken. Ja, er is ongelooflijk veel nodig. Alleen is al lang en breed gebleken dat het niet gaat werken. Sterker nog, kijk, ik ben er zelf ben ik, een, een, een fel tegenstander van. Hoewel veel potentiële cliënten van mij, mensen uit het milieu... die zijn groot voorstander ervan. Want? Nou, het is natuurlijk geweldig om met de overheid samen te kunnen werken. En dan dus met het groene licht van de overheid... linksom bijvoorbeeld wat hasjeinvoer bloot te leggen. Dat ze te gaan geven. Maar rechtsom, met je rechterhand, ga je bijvoorbeeld allerlei cocaïne invoeren. En de organisaties die lagen zich helemaal rot. U vreest een herhaling van eigenlijk wat er tijdens de IATF affaire gebeurd. Het gaat niet werken. En wat we hebben gezien is... Kijk, ook bijvoorbeeld iemand als De Graaf, die de tijds, geloof ik, voorzitter was ook van Tom de Graaf, uh, van, of, Tom de Graaf. of hij was vicevoorzitter, die Vice heeft bijvoorbeeld uh, tegen uitgesproken, ja. die heeft gezegd van we hebben toen alles onder, onderzocht en het gaat simpelweg niet werken. En nog één opmerking daarover gemaakt, als je de stukken nu leest, voorstellen van Teven en ook van onze uh, minister, dan zie je dat men zegt van nou, je komt bovenin, uh, bij, zeg maar bij de top van de organisaties voor zover daar sprake van is, ga je er niet ook mee... je gaat ze niet kunnen infiltreren door middel van dit soort methoden. Um, vervolgens zegt hij, dan zul je dus onderin moeten beginnen... maar hij zegt tegelijkertijd weer, het zal geen groeinfultrant zijn, Ja, we willen het niet heel lang inzetten... Uh, uh, vanwege hey, het gevaar dat ze dan te veel meegaan. Als je nou onderin gaat beginnen, maar je, hij mag niet groeien... Dan kom je niet bij de top. Dan kom je nooit bij de top. Dus men nee, heeft echt nergens over. Het gaat niet werken. Nou, dat weet ik niet. Dat zou moeten blijken. Maar ik deel wel een beetje de bezwaren van Meijering. Dus uh, dat zijn ook de vragen die wij aan de opstellen hebben. Maar waarom zou het wel werken dan, denkt u? Nou, kijk, het is, het is niet zo dat heel die organisatie blootgelegd moet worden... en dat men jarenlang in die organisatie moet meelopen. Het gaat juist om de korte klappen, ook vanwege de gevaren die meiring uh, uh, stelt. Dus, dus er is zicht op een bepaalde partij. Dan willen ze iemand vanuit die organisatie... die willen ze daar dan uh, uh, als criminele burgerinfantrant inzetten. En dan kun je die zaak kun je oplossen. Maar is, is criminaliteit en controle, zoals u zegt, want dat is belangrijk... je moet het kunnen controleren. Zijn die twee zaken niet per definitie onverenigbaar? Nou, niet per se, maar het is natuurlijk heel lastig. En, en omdat het zo lastig is... en omdat wij de afgelopen jaren na Van Traal... zonder die criminele burgerinfiltrant hebben geopereerd... Uh, uh, en je ziet toch dat er heel veel dingen blijven liggen... waar de politie eigenlijk wel zicht op heeft... maar onvoldoende om echt te kunnen ingrijpen... of bewijs te kunnen verzamelen is uh, toch weer die criminele burgerinvertrant van stal gehaald. Ja, is dat nou zo, hè, dat er heel veel blijft liggen? Want dat is een stelling die wordt geponeerd. Kijk, wat ik zie, is dat ons huidige kabinet... en dan met name de minister en de, de staatssecretaris... die maakt heel erg goed gebruik van de angstcultuur waar we nu in leven. Want onze grootste vijand, als er dan al niet uh, de islam is van meneer Wilders... dan is het wel die criminele organisaties. U zegt, er is geen georganiseerde criminaliteit nou, ik, in Nederland? Nat natuurlijk is dat er wel. En het zal, overal zal dat wel zo zijn. Maar we moeten niet de illusie hebben dat we dat allemaal kunnen gaan uitbannen. Want als je dat wil gaan uitbannen, dan moet je ook rechters gaan afschaffen... en dan moet je gewoon mensen s'nachts ophalen. U zegt dat je met, 100% auto's. En dan ja. moet je ze ergens uh, met beton aan de benen moet je ze gaan dumpen. In een, maar het is de taak van politie en justitie om dat Precies. aan te pakken. Precies, en dat moet je met middelen doen die dus uh, uh, beheersbaar zijn. En dat zijn deze en, niet? Nee, dat zijn deze niet. Uh, houdt u er ook rekening mee? Ook in, niet als aan al die voorwaarden Nederland, die meneer Oskam ook zegt? Nee, want het is al beproefd. Het is zelfs in de praktijk beproefd... Bijvoorbeeld meneer Tom de Graaf... Ik pak het hele rapport erbij, het IRT-affaire-rapport... en dan zullen we zien dat het dus niet gaat werken. Dus waar nu ineens de minister en de staatssecretaris vandaan hadden dat het nu ineens wel zou gaan werken... het is mij een volslagen raadsel. Ik denk dat het een beetje weer stoerdoenerij is. Die aanvullende van voorwaarden, meneer Oskam, zijn niet voldoende, zegt u. De het de gaat neer. niet werken. Nou ja, dat weet ik niet. Dat, uh, dat zou moeten blijken. Kijk, ja, maar, maar, maar, in, in de jaren negentig... Dat, dat is het probleem. U zegt, ik, ik weet zal het niet... Kijk in, in, in, kijk, in de jaren negentig... Waren politie en justitie nog niet zo ver? Zij gingen daarin mee en ze werden steeds verder in dat milieu meegezogen. Daardoor gingen dingen fout, zijn er partijen doorgelaten. Meiring heeft terecht, dat is natuurlijk ook mijn zorg: dat als iemand die in een drugsbende infiltreert, uh, dat er wordt gezegd van nou ja, je, je linkt twee partijen. en die derde partij is voor jezelf. Dat is iets wat. Er staan de, de te juichen die kliniek. Ja, de maar de dat, dat is iets wat de politiek niet zal toestaan. Het zal misschien wel in de vorm van een uh, vergoeding zijn. Of in de vorm van strafkorting. Want dat is natuurlijk ook het verhaal. Ze plegen zelf strafbare feiten, weliswaar uh, uh, met goedvinden van de overheid. Of in ja. ieder geval uh, als... Uh, en als ze, ze een strafkorting of maar, een vergoeding. Maar, maar ze krijgen toch straf. Dus, dus als zij zelf dat willen doen, dan, dan kunnen ze toch uh, niet zomaar aan de rechter voorbij. Ze ontlopen de straf niet, zegt u. Nee. Maar waarom, moet, waarom moeten wij dit nou weer doen? Dat wilde ik net al om, even vragen. Om die aangeven. grote boeven te pakken. Want nee, dat, om die dat grote, is ja, maar dat is die taal. Maar het heeft nou juist uitgewezen dat het niet gaat werken. Dat grote boeven... Ik heb nog wel een voorbeeld. Juist, tot slot één voorbeeld dan nog. Er, er juist mee, misschien, mee, misschien mee, dat mee dat gaan werken. Nog één wordt. ding. Er wordt ja? nu toestemming aan de minister gevraagd. Dat de minister persoonlijk moet doen. Maar ja? sorry, maar die heeft geen idee. Okay. Dus even, die wordt aangestuurd door officieren. Vanwege de tijd, nog een laatste poging. Kunt u het kort zeggen, dat voorbeeld? Nou, Misschien heel aardig. Die kunstroof in de kunsthal in Rotterdam. Als de politie heel snel een infiltrant had kunnen inzetten... dan waren misschien die schilderijen behouden gebleven. Meneer Meijering. Ja, misschien, misschien, misschien. Uh, ik denk dat als we het gaan doen, dan gaat het misschien weer een drama worden. Nico Meijering, strafrechtadvocaat Peter Oskam van het CDA. Beide dank hier voor dit debat. Zo direct de column van Justus Van Oel. Maar eerst weer muziek, Rik de Leeuw. Je bent de slechtste Van de klas Vaak genoeg Werd mij dan weer Beloofd De heer geprezen Zij geloofd. Je bent de traagste Van de klas Van God los Laat nu toch Die God los Er is niemand in de kosmos, zonde van de tijd. Duizendmaal oh, yeah. werd mij dan weer verteld. Je gaat alleen maar voor het geld, je bent de duurste van de klas. En keer op keer werd mij dan weer gevraagd: of ik geloof in na nou, vandaag? Waarop ik zei dat er niets was. Van God toch die God los Er is niemand In de kosmos Het is zonder Van de tijd God los Laat die God los Er is niets Of niemand in de kosmos Het is zonder Van de tijd Van de Morgenteller met Van Godlos van zijn nieuwe cd. De nieuwe, het soloalbum van Rick de Leeuw, Beter Als. Gewonnen trouwens door Rianne van de Ven uit Wageningen. Zij schreef die stem heerlijke herinneringen uit mijn jeugd. Die jeugd was dan in Amsterdam op de Nieuwe Dijk, begrijp ik. Toen je nog bij de trukkende keks zat. Mm -hmm. uh, zij zegt, uh, uit zijn teksten maakte ik op dat hij mij begreep. Zegt Dat klopt ze, helemaal, Rianne. Rianne <laughs> van der Ven. En, en ze krijgt dus uh, je nieuwe album. Daar uh, zal ze heel blij mee zijn. Van God los, zong je net. Ik las Toevallig in de provinciaal zeepse krant die natuurlijk iedereen altijd moet lezen, maar dat ze dat het nihilistische dieptepunt van je album vonden. Dat was in het Nederlands dagblad, was dat ook? Een tot nadenken stemmend dieptepunt. Ja, nou, zij zijn nihilistisch, wat ik las. Oké. En ze waren verbaasd, want er zijn de meningen verdeeld. Ze vonden dit niet passen bij de aardige goede doelen-terrier die de leeuw ook is. Ja, dat is een rake observatie van deze mensen. Allebei? Zowel het nihilisme als die door de terren, ja? Ik denk dat voor mensen die wel geloven... het, uh, het, het uh, niet geloven een nihilistische inslag uh, vertegenwoordigt. Maar uh, ik denk juist dat voor mensen zoals ik... die niet gelovig zijn, dat, dat je daarmee... Uh, zelf uh, uh, moet proberen het verschil te maken tussen goed en kwaad. Dus ik denk dat dat ver verwijderd is van, nier, van nihilisme. nihilisme. Ja. Dat in ieder geval niet. Je bent, uh, ik durf even... voor eigen rekening te denken, meneer. Kijk, het heeft even geduurd, hè, voordat er een solo-album van Rick de Leeuw... 52 jaar. Ja, om precies te zijn. <lacht> dus ik heb erover nagedacht. Waarom zo lang eigenlijk? Want ja, je hebt wel veel gedaan. Ik had veel te doen. Te doen. Te ik, had, ik, had, ja. ik had een had een staan. Horen je reclames, ja, ja. Uh, je fietst de mond van toe op... En af. En af zelf. Ja. Ja, maar, maar je had geen zin meer even in muziek? Of? Nee, nee, ik heb altijd, altijd muziek gemaakt. Maar eerst dus twintig jaar in een, in een band met de truck en de keks. Toen tien jaar in een duo met Jan Houtenkiet. En toen was ik eigenlijk uh, klaar voor de grote lancering van mijn eerste solo plaat. Hm. Dat is, een, dat is een, een degelijke voorbereiding. Ja, dat kan ik wel zeggen. <laughs> ja. En wat is het verschil nu tussen deze Rick de Leeuwen en die uh, voor, Rijper, voorheen? hij wijzer, mooier, beter. Ja. Midlife-crisis, of is dat niet Ach, een thema? Lang achter de rug. Achter de rug, de rug. <laughs> en, en je zegt, ik voel me eigenlijk... Dat is, de, dat is die grijptijd die je, die je hoort. Die gelaagdheid. Die ik was ook dat je jezelf nu meer een zanger vindt. Klopt dat? Ja, ja zeker. Ik, ik was een rockzanger. Na twintig jaar <laughs> terug in de keks was ik een goede rockzanger. Alleen toen stopte de band. En toen uh, heb ik even getwijfeld om niet meer te gaan zingen. Toen ben ik met Jan houd ik iets gaan zingen. En daar heb ik geleerd zanger te zijn. Wat iets anders is dan rockzanger. Wat is het verschil? Nou, Eigenlijk in een, in een rockband heb je een heel duidelijk omschreven taak. Dat is een klein, kleine rol die je moet vervullen binnen zo'n zo machine. Dat is een plat walst, die zalen plat walst. En daar ben je de chauffeur van, zeg maar. Maar dat is een heel duidelijke taakomschrijving. Als, als je daarna dus in het theater is gestaan alleen maar begeleid wordt door een vleugel... Wat je nu doet wat ik nu tien jaar heb gedaan met Jan, dan krijg je opeens enorm veel vrijheid. En die vrijheid voelt in eerste instantie wat bedreigend. Omdat je niet goed weet wat je moet doen met al die vrijheid. Dus daar heb ik lang over moeten doen om van een rockzanger... met een heel beperkte taakomschrijving de, de vrijheid als zanger aan te kunnen. Maar moeilijker, geleerd, ja. moeilijker, maar ook leuker. Spannender daarmee, ja. Tuurlijk, avontuurlijker. En je gaat nu eh, met het na van het nieuwe soloalbum weer... Het land in of op toeneen met een band? Volgend jaar, ja. ja. Volgend jaar. Ja. Oké, okay, moeder, even wachten. Daarom is het fijn dat je hier bent zo direct. En dat we die cd hebben gemaakt, ja. Precies, gaan we nog naar twee nummers van die cd ja. uh, luisteren. Voor dit moment, dankjewel Rick de Leeuw. Alsjeblieft. Deze week maakte ik een treinreis van 600 euro. Een enkeltje van Breda naar Amsterdam, nog met korting ook... maar toch een treinritje van 600 euro. Best duur, die Vira. Nou ja, Vira, een vervangende Intercity-Vira... die mij over een stuk spoor van 7 miljard van Breda naar Amsterdam bracht. Dus waarom kostte dat treinreisje mij 600 euro? Omdat ik een van de 12 miljoen Nederlandse belastingbetalers ben... en per belastingbetaler heeft de hoogsnelheidslijn Zuid... ongeveer 600 euro gekost. Ja, voor die 600 euro viel het toch tegen. Ja, we waren op tijd. Ja, we reden duidelijk harder dan de auto's op de snelwegen naast ons. Maar die echte luxe hoogsnelheidsexperience, nou nee maar met zoveel tussenstops kan je natuurlijk ook geen 300. Hoezo HSL-station Breda? Breda-bruggetje. Nu ga ik zomaar eens een paar aardige dingen zeggen... over Ansaldo Breda, bouwer van die vermalen dijden... door Nederland en België afgekeurde treinstellen. Die Vira's vertoonden honderden gebreken, zei NS. En dat zegt nu ook de regering. Die Vira's moeten weg en geld terug graag. Ho, heeft u wel eens een nieuwbouwhuis gekocht... In ieder nieuwbouwhuis zitten honderden gebreken, klein en groot. Iedere aannemer en iedere ingenieur ter wereld weet... als je iets nieuws maakt, kom je later 100% zeker gebreken tegen. In de Vira vloog een accu in brand. So what? In de Boeing Dreamliner vlogen na miljarden ontwikkelingskosten ook accu's in brand. Soms hing er een deur van de Vira's scheef of vloog er een stukje ijzer onderuit. So what? Ieder jaar worden miljoenen personenauto's teruggeroepen naar de fabriek. Costa Concordia's lopen op de rotsen en space shuttles ontploffen. Dus natuurlijk zaten er in alle Vira's minstens 200 schroefjes los. Niets bijzonders, dat zegt Justus van Oel, amateur, ingenieur. En dat zegt ook Ansaldo Breda, de bouwer van de Vira's. De grote fout ligt echt niet bij de bouwer van de Vira. De grote fout ligt bij Nederland die snelle spoorrails werden veel te duur. 7 miljard, politiek lastig. De oplossing was dat NS een sprookjesbedrag moest betalen... om die snelle rails te gebruiken. Noodgedwongen kocht NS toen de goedkoopste snelle trein, de Vira. Nieuw, ontworpen. Nou, dan weet je het al. In iedere nieuwe trein, en in iedere JSF... zitten minstens 200 schroefjes los. Nieuwe dingen doen het gewoon niet goed in het begin. Dat is een natuurwet. In het grote FIRA-spel krijgt Ansaldo Breda nu de schuld. Incompetent, leugenachtig, misschien wel corrupt. Ach ja, er is altijd wel wat, maar het gaat al lang niet meer over de FIRA. Hier wordt een heel ander spel gespeeld, Zwarte Pieten. Een eigen Nederlandse hoogsnelheidstrein was sowieso zinloos. Te veel tussenstops. Wil je snelle treinen? Haal dan voor half geld via Brussel de Duitse ICE binnen. Laat uit Parijs de Thalys komen en via de kanaaltunnel de Engelse Eurostar. En in de metropool Breda, ja, daar stopt dan onze eigen zuurstokkleurige HSL Intercity. Opgelost, hadden we direct zo moeten doen. Maar dat alsnog toegeven, oh, oh, oh, wat doet dat zeer. Dus aan wie kunnen we de schuld eens geven? Aan de Vira-fabriek. Hoera! Een Italiaans wanproduct heeft ons gedwongen... onze snelrails voor een prikje te gaan verhuren aan Thalys, ICE en Eurostar. Dus Nederland is niet dom. Wel, nee. 12 miljoen Nederlandse belastingbetalers zijn het slachtoffer... van één perfide Italiaanse fabriek. Dames en heren, ik ben één van die belastingbetalers... die ook minstens 600 euro in de hoge snelheidslijn heeft zitten. Maar ik ben bereid mijn verlies te nemen... In ruil voor 10 gratis HSL-kaartjes, dat dan weer wel. Justus van Oel. Zo direct Tim Vermeulen over betonnen muren die zichzelf repareren dankzij biodesign. Maar eerst, dit is half vier, en wees journaal Raymond Dit is Radio 1. Nederland wil de uitstoot van CO2 in 2030 met 40% terugbrengen. Volgens staatssecretaris Mansveld van Milieu is het plan ambitieus en haalbaar. Ze denkt dat burgers ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie. Als iedereen zijn huishoudelijke apparaten niet op de stand-by-stand stand zet... scheelt dat al 10% van de energierekening. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een huisarts uit Horen in Noord-Holland geschorst. Hij mag voorlopig niet werken vanwege een verdacht geval van euthanasie. De 58-jarige arts liet in augustus een van zijn patiënten sterven... maar het OM betwijfelt of dat volgens de richtlijnen is gebeurd. Premier Rutte vindt dat het kabinet, het CDA, vergaand tegemoet is gekomen... tijdens de onderhandelingsbesprekingen over de begroting voor volgend jaar. Rutte vindt het jammer dat de grootste oppositiepartij... in de Eerste Kamer is afgehaakt. En Greenpeace reageert verheugd op het besluit van minister Timmermans... om een arbitrageprocedure te starten tegen Rusland... om het Greenpeace-schip en de opvarenden terug te krijgen. We zijn blij dat hij deze stap gaat zetten, zegt Sylvia Borren... de directeur van Greenpeace Nederland. En dat waren de hoofdpunten uit het los. Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein. We zijn te zien op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglife.afro.nl en je mening kun je geven via Twitter. hashtag afrovml. Bijvoorbeeld over de droom die zo direct voorgelezen gaat worden door Neil Gunjerli. Frits Barend gaat het hebben over Marjane Vos, over Qatar en nog veel meer. Maar eerst champions als muurisolatie. of. Een kogelwierende huid door een supersterk spinrag. Ik heb het over biodesign. Er is al heel veel mogelijk op dat gebied. Maar hoe ver gaan we in het gebruik van de natuur? En hoe ethisch is het geknoei? Zoals sommige mensen het noemen met de natuur. Aan tafel Tim Vermeulen. Hij is hoofd tentoonstellingen van het nieuwe instituut. Dat de tentoonstelling over biodesign organiseert. Welkom. Uh, Frits, voor jou een nieuwe term, biodesign? of ja, volledig nieuw. Volledig termen. nieuw, goed. Ik zal dus met belangstelling luisteren. Tim, wat is het? Uh, biodesign is eigenlijk een verzameling... van een, uh, een heleboel ontwikkelingen... die op dit ogenblik bezig zijn. En die lopen eigenlijk van... wat je zou kunnen noemen biomimicry. Dus hoe boot je de natuur na met ontwerpen. Tot wat wij laten zien. Waar je natuurlijk daadwerkelijk gaat gebruiken om dingen voor jou te maken. Kun je daar nou wat, wat concrete voorbeelden voor ons leken van noemen? Zoals? Ja, nou een heel concreet voorbeeld, bestaat al sinds 2007... Uh, is bijvoorbeeld een verpakkingsmateriaal of muurisolatie die gemaakt is van mycelium. Mycelium. Oh wat, wat? Ja, daar ga ik net uitleggen, oh, mycelium. Uh, mycelium is eigenlijk het uh, wortelmateriaal van uh, champignons... En ik weet niet of er Ach. amateurs zijn van uh, lekkere dingen zelf verbouwen in de keuken. Je kan tegenwoordig van die groeibaaltjes kopen. Waarvan die champignons uitgroeien. Ja. Dat witte spul wat erin zit is mycelium. Dat is de wortelstructuur. En dat wordt eigenlijk gekweekt op uh, basis van uh, uh, landbouwafval. Uh, stro, mais, uh, stengels, dat soort zaken. Die worden gepasteuriseerd. In een vorm geperst. En die vorm die kan je weer enten met uh, sporen, de zaadjes van champignons. Mm -hmm. En die gaan groeien. Maar waarom is dat goed? Waarom is dat beter dan de muren die we nu zonder champignons... Nou, het, is, uh... het is eigenlijk fantastisch. Want je kan dat materiaal laten groeien in vormen. En uh, het heeft ongeveer dezelfde kwaliteit als piepschuim. Dus, het isoleert als, heel goed? Het isoleert ontzettend goed. Het is superlicht. Als je het gebruikt als muurisolatie is het ook nog eens brandwerend. Wat uh, het isolatiemateriaal wat we kennen, dat gele rotspul met... Uh, ja, dat is niet goed voor je gezondheid? Niet goed voor je gezondheid. En dat moet dan nog eens een keer chemisch geïmpregneerd worden om brandwerend te worden. Dit mycelium is zelf gewoon brandwerend. Echt fantastisch mooi spul. Dus het is, het is niet alleen beter, maar ook nog duurzamer. Het is duurzaam. Bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal wat nu al gebruikt wordt... door een aantal computerfabrikanten op basis van dit materiaal. Het ziet er gewoon uit als piepschuim. Kan je daarna gewoon op de composthoop gooien. En daar groeien plantjes beter van. Nou, Ik noemde net als voorbeeld... Dat had ik gelezen, uh, uh, zelfreparerende betonnen muren. Ja, dat is een fantastische ontwikkeling die uh, vrij recent is, 2012. Een uh, jonge man uh, van uh, de TU in Delft, Henk Jonkers, die is daarmee aan de slag gegaan. En nou, je moet weten over beton, dat is ontzettend milieubelastend om te produceren. En als we straks ook dat beton, uh, wat helemaal niet goed is, nog gaan vervangen... Uh, dan kost het gewoon nog meer beton. Wat heeft hij bedacht? Hij stopt een uh, bacterie in dat beton... Een speciale bacterie. En als die in contact komt met lucht... gaat die een soort van uh, kalksteen produceren. Waardoor scheurtjes en kleine oneffenheden... automatisch eigenlijk door het beton zelf worden gerepareerd. Betonrot... Uh, betonrot. Vartuil. Definitief verdwenen. Ja, ja, nou, fantastisch spul eigenlijk. Het klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn. Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn, maar dat is in hoeverre niet? is dat bedreigend weer voor de gezondheid? Dat je over dertig jaar al die beton, omdat er bacteriën in zitten moet afbreken. omdat het uh... Die bacterie toch niet zo nou, dat gezond is, blijkt te zijn. Dat is een van de dingen die wij bijvoorbeeld ook aan de orde stellen in de tentoonstelling. Als je gaat kijken naar deze ontwikkelingen, en dat zijn de meest fantastische dingen. Kijk, ontwerpers die zijn op dit ogenblik bezig met een heleboel zaken uh, toepasbaar te maken. Waardoor jij en ik gewoon dingen kunnen gebruiken... Uh, want, want wat je net noemde, dat zijn dingen die nu dus al die gebeuren. Zijn er, die maar, zijn er. Maar, maar, maar er komt nog veel meer. De en nog veel meer. Wat een voor van ons de, bijvoorbeeld? Nou, een van de fantastische dingen is iemand die bijvoorbeeld een soort van leer maakt uit natuurlijke cellulose. Dat groeit op basis van hele zoete groene thee. Dat gaat fermenteren. Er groeit een vel op. Dat vel kan je weer oogsten. En daar maak je schoenen van. daar hebben we nu al in de tentoonstelling. Op kleine schaal. Maar straks uh, hebben we geen leren jasjes meer nodig. En uh, koeien in de wei. Want dan maken we leer van planten. En in plaats van uh, koeien eten we straks uh, vliegenlarven bijvoorbeeld. Vliegenlarven? Ook in de tentoonstelling. De 432 boerderij. Uh, staat eigenlijk voor 432 uur. 18 dagen ongeveer. Kan je van 1 gram... Vliegeneitjes, 2,4 kilogram proteïne maken. Dat zijn dan larven. Ach, uh, en die Als oogsten, vervanger van vlees? Als vervanger van vlees. Ik heb ze een paar jaar geleden gegeten. Smaak. Op... Mooi teamen, de partij tegen de vliegenvangst. Ja, bijvoorbeeld. Dat is al wel. Uh, Smaak overheerlijk. Ja. Smaakt naar beuken. Maar, maar jij kijkt niet alsof je het smakelijk vindt, Frits. Nee, nee, dan kijk niet nee. Want ik vraag, dan ben je dus ook voor genetisch gemanipuleerd voedsel. Hè? Waar ook een hele heftige nou ja, discussie dat, dat over is. Dat is dus de discussie die we ook proberen aan te zwengelen met de tentoonstelling. Want bijvoorbeeld ook in die tentoonstelling uh, zit uh, een andere fantastische ontwikkeling... waar een uh, Nederlands ontwerpster mee bezig is. Uh, en die maakt bijvoorbeeld uh, samen met het Universitair Medisch Centrum in Leiden... een uh, huid waar uh, spinnenweefsel in verwerkt zit. Uh, dat is ontzettend sterk spul. Dat is, als het goed is, straks kogelberend. We doen Ko nu wat? Kogelwerend. Kogelwerend. Ja, net als zo'n kogelvrij vest. Eh, trek je dan gewoon je kogelwerende huid aan. Of je bent zelf kogelwerend. Maar huid? Ik bedoel dat, dat huid komt in plaats van je, van, je, van je huid. Van, van huid, je huid, huid Op dit ogenblik hebben we gewoon spinnenwebben. Ja. Ik zie al een, een klantenkring verschijnen. Maar ik zou ja. zelf ook een kogelvrij vest aanschaffen ja. dan. Of die huid. Nou, wat het mooie is. Op dit ogenblik groeit het in van die kleine schaaltjes. In de labs. Die van die, van die Petri-schaaltjes. Ja. Dit is natuurlijk een beetje science fiction. Ja, nou ja, Frits zegt. Terecht, dan komen natuurlijk al die vragen naar boven. Hoe ver ga je daarin? Nou ja, dat is dus een van de dingen. We kunnen eigenlijk op dit ogenblik uh, technisch, wetenschappelijk... zoveel meer dan wij als maatschappij aankunnen. En dat zijn precies de vragen die we proberen aan te zwengelen. Wil je straks dat bijvoorbeeld de spullen die jij koopt... in een groot uh, winkelwarehuis uh, niet geproduceerd zijn... van bomen die we weer in stukjes hakken... maar misschien gewoon rechtstreeks aan de bomen groeien? Hoe fantastisch zou het zijn als je een nieuwe plantenspuit koopt... die gewoon aan een boom Groeit, ja, er zitten we... heel veel voordelen aan, maar het, het leidt soms ook tot ingrepen in de natuur nou ja, eh, waarvan je niet weet. Een van de dingen. We, we, we, we hebben, we hebben nog een andere uit. hele leuke tentoonstelling die staat in Eindhoven. Die heet Gezonde Mens. En een aantal van die toepassingen zitten ook daarin. En daar laten we bijvoorbeeld protheses zien. Nou, uh, Fritje, jij kan beamen dat fantastische dingen zijn. Uh, ja. Olympische Spelen vorig jaar, fantastische beelden. Ja. Maar wat gebeurt er nou als wij één De aan start... De doen? Wat gebeurt er nou als wij één stap verder gaan... en niet een prothese uh, uh, gebruiken... maar gewoon ook mensen echt gaan manipuleren? Dat doen we op dit ogenblik al. Dus als gewoon je... hele nieuwe benen? Nou, als je straks... Een pro... Nu, op dit ogenblik, als je een probleem hebt met je hart... dan stoppen we gewoon dierlijk materiaal in je... en vervangen we zo'n hartklep. Ja. Een paar maanden geleden is de eerste kunstnier geprint... dat is waar, met echt weefsel, maar uit een 3D-printer. Een kunstnier uit een 3D-printer? Uit een 3D-printer. Je gelooft het zelf niet... Maar we hebben bijvoorbeeld een ontwerpster in die tentoonstelling zit... en die laten ook de toekomst op een andere manier zien. Wat bijvoorbeeld als wij straks baby's gaan manipuleren... om tegen opwarming uh, beter bestand te zijn door zichzelf beter te koelen. En we bijvoorbeeld huidkwabben aan je hoofd uh, gaan manipuleren... waardoor je meer koeling krijgt. Maar zijn er ook toepassingen waarvan jij zelf je ook voor kunt stellen... dat je zegt dat moet je niet doen? Nou, ik vind. Ik, ik had vorige week. We hadden we een discussie daarover. Hadden we die ontwerpster die die baby's manipuleert. Maar die heeft ook bijvoorbeeld. een aantal organen voor Wacht, die ontwerpster die baby's manipuleert? Ja, nou ja. Dit is nog make-believe, science fiction. Dus je oh. ziet poppen. Dit gebeurt niet echt. Ja? Maar kijk, die ontwerpers zijn bezig met drie dingen. Bart Smit heeft al een uh, volle klaar. Ja, <lacht> ja je, je, je, je bent bezig als ontwerper. met dingen toepasbaar te maken. Je bent natuurlijk ook bezig. Maar met wat hebben ze met die baby's? Nou, die baby's, bijvoorbeeld. Je, je ziet in dit. En ik zie je vier uh, poppen van baby's liggen. Dat is gewoon dezelfde luiers. Ja, nou ja, eentje die heeft een uh, soort van huidkwabbe aan het hoofd. En uh, die huidkwabbe. Uh, doordat die wat groter zijn, koelen ze je beter af. Maar dat zit er bijvoorbeeld ook in, één uh, baby in... met een aerodynamische neus. Nou, denk even protheses, hardlopen, blades die je aantrekt. Reuze handig, maar ik hoop wel dat ze nog vriendjes en vriendinnetjes ja, krijgen. maar een van de fantastische <tus> dingen die ze ook doet... En, en dan wordt het voor mij heel moeilijk om een beslissing te maken... wil ik dit of niet, is... ze doet ook een stapje in de toekomst en ze stelt nieuwe organen voor. Stel je hebt een hartprobleem. Stel je hebt een verhoogd kans op hartfalen. Zij... Uh, ontwerpt, en dat is ook nog een sprookje... maar ze visualiseert het en daardoor maakt ze het bespreekbaar... een orgaan wat op basis van uh, een spier die een sidderaal heeft... zo'n zo elektrische paling... Uh, die rond je hart zou kunnen worden ingebouwd. En op het moment dat jij een hartaanval krijgt... geeft hij een schokje. Dan gaat, het door. En dan gaat het door. De supermens komt uh, in de, de buurt. De supermens is Waarom? binnen een ander jaar maakbaar. Mee. Nou... Ik vind het zelf een hele interessante discussie. Zodra je zegt van dit rit levens... Vindt iedereen ja, het goed. Vindt iedereen het goed. Maar ja. wat gebeurt er nou als je net zoals die, die baby's of die poppen die daar liggen... Uh, baby's gaat manipuleren om huidkwam te kijken ja. om af te koelen. B ben je dan levens aan het redden? Ben je eigenlijk als ouder een beslissing aan het nemen die nergens zou? Ik weet gaat... zo wel hele categorieën, uh, vooral religieuze, die daar sowieso uh, zeker, niet mee zeker. in zullen zeker. Zullen, of, los. Maar om die discussie aan te wakken, begrijp ik, hebben jullie deze tentoonstelling al ja, samengesteld? Ja, ja, deze tentoonstelling die gaat over drie dingen. Hoe maak je als ontwerper gewoon dingen toepasbaar die er nu al zijn? Hoe geef je een doorkijkje in de toekomst? Hoe laat je eigenlijk zien wat er straks misschien mogelijk is? En creëer perspectieven voor de wetenschap en ontwikkeling? En hoe stel je ook uh, die ethische discussie aan bod? We zijn hier een klein beetje begonnen. Maar uh, mensen die geïnteresseerd zijn... moeten dus vooral naar die tentoonstelling Biodesign. Nog tot en met 5 januari in het nieuwe instituut in Rotterdam. Dank Tim van Meulen. Zo direct gaan we met Frits de Sport doornemen. Maar eerst luisteren wij weer naar Rick de Leeuw. Zolang gedacht Dat ik alles wel Alleen kon De wereld was voor winnaars De wereld was van mij Zolang gedacht Dat iedereen Alleen was Al voelde dat Nooit eenzaam Alleen was Alleen vrij, en toen kwam jij, ook om bij mij. Het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 Kom bij mij, het is koud.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 This call Het is kouder dan ik had verwacht. Dus kom bij mij. Kom bij mij, Rick de Leeuw. van het Blad Helden en naast Frits nog steeds Tim Vermeulen, deskundige biodesign liefhebber van sport ook. Um, ja. Ja. Hmm. Ja. Ja. ja, ja. Ja, precies aardig. Om te doen of nou na te kijken? Uh, allebei. Toch wel. Uh, maar ik hou ontzettend van Formule 1. En oh, de discussie is dat sport daarom? bedoel je? Ja, precies. Ja. Ja, zijn of het meer de machines uh, ja. of zijn het de mensen? Ja. Frits, is het sport? Het, het is sport, ja, okay, zeker. Nou, dan zijn dat we gaat toch winnen, maar dus het veel machine. Goed, Frits, de tops en de flops, zullen we met de tops beginnen? Oké, okay, uh, het past niet helemaal in deze rubriek. Want we hebben al een cent gehad, Alke Kok. Maar ik begin iets dat me gisteravond bijzonder heeft geraakt. Dat is de toneelbewerking van de bestseller. Haar naam was Sarah. Uh, het toneel onderscheidt zich van sport... omdat uh, het de spanning mist van het onverwachte, het onvoorspelbare. Iedereen weet van tevoren wat hij moet doen. Maar die vertaling... Van het boek naar het toneelstuk was zo verrassend. De regie was zo aan de benemend. Absoluut de bestseller. Hè? Kun je in één zin ja. het verhaal vertellen? Uh, het is een uh, Amerikaanse journaliste die in Parijs komt wonen. En dan uh, ontdekt dat in dat huis in juli 2042 uh, Joden zijn weggevoerd. Ze gaat dan aan de man vragen: weet jij er iets van? Ze gaat op onderzoek uit en uiteindelijk vindt ze het, de enige nabestaande van het gezin dat in dat huis gewoond heeft Sarah. En ja, dat is een hele spannende ja. ontdekkingsreis. Uh, met de Fransen die hebben toegestaan. Dit dat is in het wielerstadion waar de 17.000 Parijzenaars, Joze, zijn verzameld. Die zijn daar weggevoerd. Sarah ontkomt dan door een toeval. Komt bij een boerenfamilie. Wordt ze ondergebracht en die Amerikaanse journalist gaat nadoorlijk op zoek naar Sarah. Het boek is een bestseller, maar die toneelbewerking zeg jij de eens ook. Nou kijk, het is altijd heel moeilijk om een boek naar een toneelstuk te vertalen. En het is zo waanzinnig geslaagd. Het was zo adembenemend. Het duurt ook maar anderhalf uur, maar zonder pauze. Uh, het, het was veel en veel spannender, hoewel je de afloop kent... dan veel Champions League wedstrijden van de afgelopen week. Oké, haar naam Sarah in toneel. Raar. En dan nu de sport? Het sport, ja. Nou ja, dit is ook een beetje een sport en ja. toneelspelen. Uh, het plezier wat ik proef in verhalen uit kranten, uh, op radio en tv... bij de huidige Turrensmeisjes die deelnemen aan het WK Turren in Antwerpen. En waarom zeg ik dit? Ik heb een paar keer al hier, ook uh, aan tafel in een helde... geschreven over die generatie uit 2003. Die de gouden generatie Nederlandse Turrenmeisjes... die zo verschrikkelijk mishandeld zijn... door de Turrentrainers Frank Louter en Gerrit Beltman. Echt zwaar kindermishandeling was dat. Frank Louting nog altijd actief is bij Propatri en Zoetermeer. En onder een jaar geleden bleek dat het nog steeds zo gaande is. Maar deze meisjes die nu gloriëren... hebben echt plezier in turnen. Dat heb je gezien in een prachtige... of gehoord in een prachtige radioreportage... bij Langse Lijn afgelopen woensdag. Uh, hun trainers zien ook in dat je deze meisjes niet moet slaan... zoals Frank Lout en Gert Beltman hebben gedaan. Niet moet uitschelden, niet moet vernederen. En dan heb je dus plezier in turnen. Dus turnen is een hele mooie sport. Heb ik het onder andere over Noël van Klaveren... bij Turning Spirit in Amsterdam. En Chantisa Netep bij Bato Pax in Hoofddorp. En er zijn meer meisjes op dit moment dus... Lof aan de trainers die een duidelijke verandering willen van het beleid... en het afstand doen van het beleid van Louter en Beltman. De journalisten schrijven daar nu over. Die hebben er tien jaar geleden ook bij gezeten toen die mishandelingen plaatsvonden. Maar goed, je bent nooit te oud om te leren. Behalve Hans van Zetten, de turngoeroe van de NOS. Want die vindt nog altijd dat Frank Louter niets fout gedaan heeft... met het slaan en vernederen en spugen van meisjes. Misschien hebben die publicaties toch geholpen? Hebben die publicaties toch geholpen, zeker ja. De, de laatste top? Nou, is uiteraard Marianne Vos. Uh, het is ongelooflijk hoe zij... Afgelopen zaterdag weer wereldkampioen werd. Met dank aan haar team, Anna van Breggen. meisje dat tot de laatste ronde alle aanvallen gepareerd heeft. Marianne Vos had in de hoofd. Bij de laatste klim, een hele steile klim... met een stijgingspercentage van 12 Daar sla ik mijn slag. Het was dus bijna een gerepeteerd toneelstuk. Maar het was wel wielrennen. Je moet de weersomstandigheden mee hebben. De tegenstanders. De Italianen probeerden haar voortdurend aan te vallen. Maar ze deden het weer. Het is ongelooflijk hoe sterk Marianne Vos is. Hoe een getalenteerde wielrenner ze is. is echt. En ze werd terecht vergeleken. In een krant heb ik gezien de Eddy Merckx. Van de vrouwenwielerij. Voorkomen terecht, want Eddie Merckx won ook, wilde ook alles winnen waar hij aan deelnam. Wilde ook aan alles deelnemen. Eendags klassiekers, meer meerdagse wedstrijden. Marianne Vos is voor mij weer de absolute top van het weekend. En weer een vrouw. Hou maar op, het biodesign, de supermens is er al. Ja. ja. Toch? Ja, ook een beetje dankzij de techniek, toch? Uh... Nou, het is eerst Marianne hoor. Heel, maar de techniek. Al die andere meisjes hebben ook techniek. Prachtige ja. fietsen, uh, prachtige pakken, ja. dat is zeker waar. Maar, maar zij, we gaan nu het, naar de flops. Nou, de flops, uh, het WK in Qatar. Ik heb daar uh, gisteren ook al in een televisiebrand over gezegd. Uh, ik heb het altijd al belachelijk gevonden dat het WK naar Qatar gaat. Er is geen enkele voetbalcultuur, er is geen voetbalhistorie. Het wordt dus een feest van decadentie, van hele chique stadions... waar geen enkele sfeer is. Je moet ingevlogen worden. Er zijn geen lokale supporters, er zijn geen supporters van omringende landen. En nu is ook nog gebleken dat, wat eigenlijk al bekend is in die golfstaten... dat de gastarbeiders uit landen als Ceylon, Sri Lanka, India... gewoon behandeld worden als slaven. Iedere dag sterft er eentje ongeveer. Ja, iedere dag sterft er eentje. En zeggen ze, niet alleen door de stadions, maar ook aan natuurlijke dood een kind van 18 jaar wat aan een natuurlijke dood sterft... er zal wel iets gebeurd zijn. FIFA is er nu over aan het praten. He? Ja, maar het gaat gewoon door. Het gaat daar. gewoon door. Gaat, gewoon door want het, het gaat ze stoppen er 100 miljard in en ik zeg dus tegen die tijd, 2020, wordt het weer tijd voor Nederlands hoop bloed aan de paal. Frits, we hebben nog één minuut. Oh, uh, nou, de Bondscoach was tevreden over het rijden van de Nederlandse wielrenners... bij het WK in uh, Italië. Maar ze deden, zoals het de laatste jaren, al door. Ze reden alleen maar mee. De Italianen en Spanjaarden beheersen het. Maar daar wil ik wel bij zeggen. De Italianen en Spanjaarden zijn de uitwinner van de doping geweest. Hadden de beste dopingartsen. Dus u vertrouwt niets van de klasse van de Italianen en Spanjaarden... bij het afgelopen WK in, uh, in Italië. En aan de ontslag van Gert-Jan Verbeek... dat is de grootste volk AZ. van de week bij AZ. Ja. De chemie was voorbij, zoals Theodor Holman in het parool terecht schreef. Als er dan wel chemie was geweest, dan geen resultaten, dan was hij dan niet ontslagen. Het is het falen van de spelers en de directie... dat je, omdat er geen chemie is uh, bij AZ, is Verbeek ontslagen. Ik gun Gazet az AZ alle chemie de komende tijd met een nieuwe trainer. Maar bij elke Nederlaag zal ik ze daar aan herinneren. Jullie hebben nu gelukkig chemie. Had het maar niet gedaan. Dankjewel ja. Frits Barend voor de tops en flops. En dank ook Tim Vermeulen. Dan Want Martin Luther King had 50 jaar geleden natuurlijk zijn uh, droom. Zijn befaamde I have a dream speech. En wij vragen mensen om verder te dromen. Vandaag is dat hier cabaretière Nilgun Jerli. Ik heb een droom dat werkelijkheid is en dat is Nederland. Een land dat lager ligt dan de zee, maar verder alles hoog houdt. Het land dat vrijheid hoog acht, het land dat welvaart, het land waar ironie en harmonie elkaar vasthouden en afstoten. Het land waar ik stroopwafels, haring, appelmoes en aapnoot, mies, Bouwman heb ontdekt. De sirenes op de eerste maandag van de maand, de derde dinsdag van september... als woensdag, witte donderdag, goede vrijdag, koopzondag... blauwe maandag, koningsdag, gehaktdag, herdenkingsdag en bevrijdingsdag. Ik ken ze allemaal. Het land waar het vertrouwen het hoofd nog net boven water weet te houden... maar waar helaas het wantrouwen zegeviert. Het land van ooit, in alle schoonheid, een sprookje van socialisme... maar waar nu de helderheid is vertroebeld. Een land waar de interpretatie meer betekent dan bedoelingen. God heeft de wereld geschapen, maar Nederlanders schiepen Nederland. Met hun eigen blote handen hebben ze het aan de zee ontworsteld. Een ander volk was al lang al een stukje hogerop gaan wonen... maar nee, niet de Nederlanders. Al moeten we het water zelf opzuipen, dachten ze. Dit land is van ons en dat zal het blijven ook. Zo klein, maar zo groot in ontwikkeling. Waar ik ook ter wereld kom... iedereen kent Nederland, het land van de handelreizigers... De haven van Dubai en tunnel onder de zee in Hongkong. Allemaal gebouwd door de Nederlandse baggeraars. Want Nederland weet alles van water en land. Dat is dan ook precies wat ik in al die jaren in dit land heb ervaren. Het wankelen en de vastigheid. Keuzes maken heb ik hier geleerd. Omdat het tussen wal en schip geen prettig leven is. Met eigen vermogen vooruit. Dat is wat Nederland op de fiets mij heeft geleerd. Een kind dat bang is voor het donker is normaal. Het wordt pas eng als een volwassen Bang is voor verlichting. Ik droom van een land dat niet bang is voor de kleuren van het licht. Je ontwikkelt immers naar het licht toe. En uiteindelijk is dat onze natuur. We willen allemaal naar het licht toe groeien. Die groei en bloei heb ik te danken aan Nederland. Ondanks het feit dat Nederland niet zoveel zon kent, heb ik hier leren schijnen. Zo klein als het is toch zo goed en mooi en rijk en prachtig en klein en fijn. Een land waar cynisme het overtreft... van het gevoel in toenadering en empathie. Al ontbreekt vaak de verfijning, de elegantie en de ontmoeting... blijft het een speciaal land. Waardeer het, bewonder het, koester het en maak het niet stuk. Net zoals de materie die zich ervan bewust is dat zij een droom is... is ook de droom zich ervan bewust dat hij zelf materie is geworden. Toch blijf ik dromen en waag het niet om me te wekken. De ode aan Nederland van Nielke Mjellie. dankjewel. Dank je wel. Dank Frits Gaan we met praten met Bert Brussen en André Kraul over de Haagse knoop. Tot zo reet. Avro, dan kom je tot. Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In de juridische week van Twee Dingen... een gesprek met de oud-CDA-minister van Justitie en Defensie... Job de Ruiter...